Dat is geen argument, zeker. Nee, dat is geen argument. Wat doet je vriendin eigenlijk? Die heeft een baantje aan de universiteit, bij Nederlands. Hoe reedt ze dan? Klaasje. Nee, ik bedoel van haar achternaam? Varenkamp. Hé, hey, ook al een verhuizer. Maar <laughs> haar vader is echt verhuizer. Mevrouw, wiggelaar Varenkamp. Ja, dat moeten we maar liever niet tegen haar zeggen. Wel oh, niet? <laughs> ze is nogal uh, feministisch. <laughs>